Wenst mevrouw al te bestellen? Nee, ik wacht liever even. Hoe lang wenst mevrouw te wachten? Och, nog eventjes als u het niet erg vindt. Het stinkt mevrouw. Maar ik moet u wel waarschuwen: naar de lever is vandaag zeer veel vraag. Ja, maar ik. Oeh, daar is ze al. Ja, ik weet zeker dat mevrouw. Neemt u me niet geleverd. kwalijk, mevrouw, ik moet eerst even naar handen oh ik herkende je direct. Wat? Even mijn jas uittrekken. Ik herkende je direct.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 We zijn nog niet allemaal gezellig met pensioen. geluk dat je niet zo ver hoeft te lopen met het zware ding. De bagage van de gasten kan in de garderobe afgegeven worden, mevrouw. Ik neem de blinde vinken met echtjes en aardappelpuree. Bij de blinde vinken worden gebakken aardappelen geserveerd. Dus met echtjes en aardappelpuree. En voor u mevrouw? <tus> hmm. Voor mij heel eenvoudig. Doorteer, mag ik even de kaart? Misschien een slaatje? En... Lamsrago en gebakken Door Doorteer, de kaart. Kan ik alstublieft een glaasje water krijgen? Wil je geen wijn, Mirjam?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 Wat heb ik hier in mijn hand, Mirjam? De sleutel. Opwindend, vind je niet? Ja, ik vond het stel. Ik weet ik... dat jij dacht dat je al van moeder af was. Nou. Door Thea, je weet dat niet.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 Jij hebt gezorgd dat ik me verloofde. Het is liefje, je scheelt zo. Beetje water voor de stembanden.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 Hoe oud ben je nou? Wat een nare uitdrukking. Zo was het helemaal niet. Hoe was het dan wel? Hmm. Hij en moeder werden verliefd op elkaar. Toen kwam jij ertussen. En pakte hem af. Nee, nee. Zo was het niet.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 Was het een of andere vreemd persoonlijk grapje? Man, zet dat bord neer. Zet het neer. Waar? Wilt u het hebben, mevrouw? Op die doos? Oh nee, toch? Hij moet het toch ergens kwijt. Waardevolle bezittingen worden altijd aan de zorg van de directie toevertrouwd, mevrouw. En <lacht> neemt je dat tussen? Neem ik het wel. Mevrouw. Oh. Het met hem.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 Is zo'n slorig gezicht in de zaak. Weet u zeker dat het plastic is? Heel zeker, mevrouw. Ik weet altijd precies het verschil tussen zo'n goedkoop materiaal als plastic. En dan mouwen, kampvervoeren, plootjes aan weerszijden en parelknopjes, honderden in rijtjes, ...paalmoerenknoopjes.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 <laughs> Chinees porselein was een spel van Maggie Ross dat werd vertaald door Tuc Buitenhuis. Miriam werd gespeeld door Fesha Rone, Dorothea door Manon Alving, De Ober door Frans Somers. De regie had Barry Beaumont.